EU-landen kunnen vanaf maart volgend jaar weer doorgereisde vluchtelingen terugsturen naar Griekenland. De Europese Commissie zegt dat het asielsysteem in Griekenland zo is verbeterd dat het land geleidelijk weer asielzoekers kan terugnemen. Volgens het Europese Dublin-systeem moeten asielaanvragen worden behandeld in het eerste EU-land waar asielzoekers aankomen. Maar sinds 2011 wordt niemand teruggestuurd naar Griekenland omdat de opvang niet aan de normen voldeed. In kerkrade is in het water bij een kasteel het lichaam van een man gevonden. Hij is waarschijnlijk door het ijs gezakt. Voorbijgangers vonden het lichaam vanochtend en waarschuwden de politie. Die heeft onderzoek gedaan en zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Staatssecretaris Van Rijn roept grote steden op om meer slaapplekken te regelen voor dakloze jongeren. In de grote steden is er te weinig plek voor hen, zeggen hulporganisaties. De jongeren moeten dan vaak op straat slapen of ze worden doorgestuurd naar de opvang voor volwassenen.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 a cure for you to help you climb out of this blue say De geopening van deze Alternative FM van Merlin Nash was dat. En de EP Adwa, zoals die een aantal dagen terug is gepresenteerd. En uh, die zullen we ook uh, in de leemtes van uh, deze uitzending op gaan nemen. Welkom bij deze Alternative FM die helemaal in de teken staat van de Rob Agdawo. De eerste voorronde, de compilatie van die eerste voorronde. Morgen is de tweede voorronde. En natuurlijk dank aan Thomas de Jong. Die komt hier over drie weken weer hier aan bod. Nou, dan heb ik alles gezegd. Ga maar zitten. Want dit is dan dus de compilatie van het eerste gedeelte. En natuurlijk straks in de tweede uur het tweede gedeelte. En uiteraard zal de heer Pepe Fischer de aankondigingen ook nu weer voor zijn rekening nemen. Het nieuwe seizoen van de Rob Act Awards is begonnen. Bij deze, nu ik dit voor u gezegd heb. En natuurlijk zoals altijd, want dat verandert in ieder geval nooit. Kom allemaal naar beneden, kom met je luie reet van die trap af. Hier gebeurt het. Kom allemaal wat naar voren. Want het is natuurlijk bij zo'n avond als deze voor een band niet echt het makkelijkste om te beginnen. Maar als jullie een beetje mij helpen, die band heeft er in ieder geval onwijs veel zin in. Dus dat gaat vast wel helemaal goed komen. Heb ik zo het gevoel. Gaandeweg de avond ga ik je nog van alles vertellen. Over dit en mijn dat en mijn zus en mijn zo. Maar allereerst natuurlijk over de band die gaat beginnen. Dit seizoen wordt afgetrapt door een vierkoppige band. uit Noordwijk aan Zee. En direct de omgeving volgens mij. Ik denk meer de oostkant op dan de westkant. Maar goed, dat zijn details natuurlijk. Even kijken, dit viertal is al een slordige zes jaar druk aan de weg aan het timmeren. met hun melodisch verantwoorde garage-runs. Stonerok, ik krijg mijn bek niet uit. Dus zij hebben voor het gemak ook maar veranderd die naam uh, in hout. Dus vanaf nu heet deze stijl die ze maken hout. Onthoud dat dus even goed. Ze hebben inmiddels al een, een aantal albums uitgebracht. Uh, de eerste heette Van Vuigorkum. U hoort het goed. De tweede heette Take In Over. En heel kort geleden, een paar weken terug, is het derde album uitgekomen. En die is ook op Spotify te krijgen. En na het beluisteren van deze band, denk ik dat jullie dat allemaal wel gaan doen. En die cd, die heet Forge from Stone. En dan als laatste wat ik ga zeggen is, voor uh, uitsluitsel over de, de daadwerkelijke stijl, sound en of invloeden van dit vierkoppige heerschap, schroom vooral niet om een live verschijning bij u in de buurt bij te wonen. Komt dat zien! Geef een enorme applaus voor die Antwerpen! Dark summer so night, feel the warm wind flowing through the sky with the wind always in our backs. With the stars upon our face shine as we carry it off into the atmosphere of space. We show the glass, we show the space in the glass. They'll carry us aloft into the atmosphere and we show the place that we so new. We gotta stop acting like we don't belong here Cause we belong to. De eerste act zit er weer op en de mannen hebben uh, er zin in uh, gehad, want het was een uh, pittige band die uh, speelde. Uh, dan ga ik maar meteen uh, bij het begin uh, beginnen en dat uh, doe ik dan maar bij uh, uh, Rob. Ja. ja. ja. <laughs> ik moet ja, dat toch wel het weer even nadenken. Ja. Uh, want, uh, want ja... Uh, Waar komt die belangstelling voor die muziek die jullie maken vandaan? Zo, dat is een hele goede. Dat is goede inkom. Uh, zo, uh, <laughs> gelijk. Uh, ik, ja, ik denk uh, toch wel door alles wat we luisteren, uiteraard. Maar uh, ja, de muziek die wij samen blijkbaar smeden, zoals wij dat dan noemen, smeden. Uh, daar komt toch altijd wel iets vuigs uit en iets uh, lekker stevigs, dus uh, dat, uh, ja, dat is gewoon onze stijl geworden en wij, uh, wij noemen het ook hout. Dus het is uh, van alle uh, soorten een beetje gepakt en uh, dat hebben we tot genre blender is het geworden. Ja, dat... We gooien, alles in de blender en er komt één uh, nieuw genre uit. Noemen we hout en lekker stevige muziek. Ik hou van rock, hij houdt van alternatieve muziek, hij houdt weer van grunge, uh, hij houdt weer van punk en dan dat mix je gewoon en dan komt er gewoon een nieuwe, een nieuwe stijl uit. Aan het woord, dat moet ik er nog wel bij zeggen, de Unterribles. Want dat moet ik nog wel even de aankondiging uh, nog even meenemen. Want de mensen denken dan thuis, van waar heeft hij het over? Maar goed, het is uh, de band die uh, begonnen is uh, bij de nieuwe editie van de Rolf Act Award 2016-2017. Dan heb ik de introductie nu helemaal gemaakt. ga ik uh, naar Rolf uh, toe. Uh, Noordwijk, uh, is dat een beetje een goede voedingsbodem voor muziek maken? Ja, absoluut. Er komen hartstikke veel bandjes vandaan. Uh, je hebt de Lex, uh, Lilith... Uh... Een hoop uh, mensen van onze leeftijd die spelen allemaal muziek. En, uh, ja, het is ook een, uh, een uh, klikje bij elkaar eigenlijk. Iedereen ja. kent elkaar wel. Ja, ja. Dus wat dat betreft hebben uh, we ook wel eens gigs die we dan samen doen. Of kom je samen weer, uh, neem je een ander bandje weer mee. Dus uh, ja, zeker een goede voedingsbodem voor, uh, voor nieuwe muziek. Ja. Uh, ga ik uh, naar... Uh... Ronald? Yes. Ja. Want uh, jij, uh, want, want uh, is zo'n avond als deze, is dat nou uh, gewoon uh, toch even ergens naar uitkijken? En, uh, nou, leuk voor, een, uh, kleine, uh, voor in een kleine zaal van de patronaat, is toch een poptempo? Ja, zeker. Dus uh, ook gewoon goed voorbereiden, inderdaad. En je kijkt er naar uit wat je zegt. Uh, voorbereiden zit er, uh, een belangrijk puntje altijd. Nu zet je vijf keer doorspelen. En uh, ja, leuke avond, goede opkomst ook voor de eerste ja. echt. Goede, goede respons ook van het publiek. Dus dat was weer, was weer leuk. Ja. Dan ga ik naar uh, PB, dat staat voor Peter Bas. Peter Bas. Peter Bas. Peter Bas. Oh, goed. Sommige mensen zeggen dan uh, persoonlijk bericht, maar dat, uh, <laughs> dat laten we dan maar in de achterwege. Nee, dat is flauwekul mensen. Maar uh, uh, ja, want het uh, ja, is toch, uh, toch iets, iets speciaals, denk ik. Ja, ik bedoel, het is toch een eer om in een echte grote zaal als patronaat te staan. Ook de kleine zaal van de patronaat. Maar toch, je Rob Akda Awards is echt een ding in Haarlem en opsteken. Dus ja, ik denk, dat we, echt, we zijn echt wel trots dat we daarop mogen spelen. En uh, ik vind ook dat we het echt goed gedaan hebben. We hebben echt lekker gespeeld. Het publiek is enthousiast. Uh, het klonk lekker. Het is sound die gasten gemixt hier zo. Dus uh, ja, ik bedoel, het is gewoon fijn om in een goede zaal te spelen. Het geluid is goed. Er komt altijd een goede opkomst. Mensen zijn enthousiast. Ik, uh, ik word er blij van. Nu heb ik me uh, laten vertellen dat uh, jullie. Uh... Laatste album op Spotify staat. Heeft de, ja. de, heeft, de, heeft de muziek van jullie nu eindelijk een beetje zo'n vlucht genomen dat, dat je zegt, hé, hey, we komen ergens? Uh, ja, we, we zijn altijd wel aan de weg aan het timmeren, maar ja, de echte doorbraak die moet nog komen natuurlijk. Ja. <laughs> maar daardoor doen we ook met de daar daarmee natuurlijk. Dus, uh, ja. Maar uh, we zijn nog steeds hard bezig, nu uh, met Ronald erbij. We hebben onlangs een uh, wisseling van de gitarist gehad. En Ronald is erbij gekomen. Nou, die is in een tijd van een paar maanden hebben we alles geleerd en uh, zijn we ook gelijk met een nieuw album begonnen. Dus we zijn uh, nog lekker bezig om, uh, om ja, daar te komen waar we willen komen. Dus we, zijn, we willen echt serieus, uh, serieuze plannen hebben gemaakt. Dus uh, ja, we zijn nog steeds bezig. Oké, okay. uh, dan nog de allerlaatste vraag. Waar zijn jullie op te vinden? Waar wij op te vinden zijn? Ja, uh, internet. Natuurlijk op Facebook. Uh, wij staan op YouTube. Spotify zoals je al zei iTunes en volgens mij uh, nog Deezer, ik, ik zou gewoon op Google intypen, ik weet niet of de mensen die site kennen, maar dan uh, vind je een hele hoop van ons, en, uh, waaronder de eerder genoemde uh, ja, sites. Ja. Unterribles. Unterribles, like absoluut. Oké, okay, dankjewel. zijn we aan het laatste nummertje, dat heet The Ball Rock. Nou, ja, nou, maaien we mooi elkaar gast voor de voeten weg. Dames en heren, jongens en meisjes, wat een enorme aftrap van het nieuwe seizoen van de Europe Acta Awards. Geef een applaus de voor deze fantastische band. Dit waren de Unterribles! Oh, yeah! De vibe van een ver afgelegen kroeg. Gruisig. Shabby en Shady. Je weet wel waar de bar is getimmerd van oude pallets. En als je een broodje bal bestelt, dat je daarmee er nog dagenlang spijt van hebben. Zo'n Coyote House, als het ware. En dat is dus geen house duo, maar een beginnende band. Juist, where the beer is warm and the women are cool. dames en heren, jongens en meisjes, Coyote House! don't seem to mind De tweede uh, band die vanavond heeft opgetreden was Coyote House. En tegenover me zit Noah. Ja, jullie maakten toch wel een, een behoorlijke show ervan, geloof ik. Ja, ik weet het niet. Ik stond niet aan het publiek. Maar uh, waar, heb je jij, heb jij bijvoorbeeld een beetje gekeken naar wat, wat andere bands? Want ja, het leek me wel een beetje dat je ergens uh, door geïnspireerd bent. Ja, uh, geïnspireerd door alle oude rock'n'roll... Ja, Mick Jagger, Jim Morrison, Jimmy, al die mensen. Heb je ook materiaal van hun in de, in de platenkast of in de CD-kast staan? Ja, zeker. Echt, uh, platen, van alles. Uh, Rick Astley zit er ook tussen. Oh, die! Jeez. Nou, dat is wel heel erg old school, maar uh, never gonna give you up. Dat is een beetje uit een hitfabriek. Ja, ik ken maar klassiekers hoor. Dus uh, goed, ga ik wel even naar je buurman. Misschien dat. <laughs> dat is Jona. Uh, ja, want uh, vertel hem eens even iets over die band. Uh, hoe is die ontstaan? Het uh, is ontstaan uh, door uh, met z'n in een kroeg te zitten en iets af te spreken. Uh, mensen met dezelfde interesses. En uh, we proberen een shit wat vroeger in de muziek zien was, uh, zeg maar her te gebruiken. En om ook daar een jasje aan te geven. Mooi antwoord. ja. Is dat, is dat, zeg, gebeurt dat ook wel met een pop bier, Robert of niet? Oh nee, we zijn hartstikke net hoor. Ja. ja. Soms wel fles te kiel, ja of zo, maar bieren, nee nee. nee, nee. Is bier een beetje te zwakker dan? Ja, voornamelijk wel. Dat is meer als uh, om de keel te smeren. Ja. Uh, gebeurt dat uh, ook uh, om je wakker te worden? Oh, ja. oh, Goed. Uh, maar uh, is, dat, uh, is dat een beetje een toverdrankje ook in de uh, repetitieruimte bij jullie? Nou, wij roken vooral in plaats van drinken. Dat, dat is vooral mijn toverdrank. Wat ja. zeg je maar? Dat ik niet rook. Ben jij, ben jij de enige geheel onthouden? Ja. ja. Is er dan toch iemand die er, die er even de, de, het hoofd erbij moet houden? Ja, Bas hè. Dat is de von, von, f, fundering. De fundering van de pen. Nou, ik snap, het is een beetje de ritmesectie eigenlijk, zeggen ze toch wel eens? Ja, ja, ja ritme. Um, over deze, over deze, dit optreden, ben je tevreden? Ja, zeker. Het ging, uh, ging wel chill. Ja. Dus, uh, leuk publiek ook. Dat is, uh, veel hebben gezichten. En uh, leuke zaal om te spelen, sowieso. Dus, uh, jullie hebben wel een beetje reclame gemaakt uh, voor vanavond. Ja, ik denk het wel. Er waren veel mensen. Dus, uh, uh. Uh, nog even over uh, de band. Waar uh, zijn ze op te, te vinden? Op uh, Facebook en Bandcamp. Bandcamp? Bandcamp, ja. Yeah. Demo? Ik Instagram. Oh, wacht, wacht. <laughs> um, momenteel hebben we één demootje van Burned Out online staan op Bandcamp. Dus uh... check het op. Oké, okay, dank jullie wel. Het laatste nummer. Het is een op buiten mosje. Dus als jullie daar al bij beetje Be my guest. No? Coyote. Coyote. Mm -hmm. De band van vanavond. En ik heb het gevoel, ik hoop u ook, dat we al zoveel hebben meegemaakt. En eigenlijk, eigenlijk is het natuurlijk ook zo. En de derde band van deze avond is een elektronische, energieke popact, zoals ik in de biografie kon lezen. Het project is nog behoorlijk jong, maar de voorbereidingen zijn al veel, veel eerder begonnen. Maar goed, dat is water onder de brug. Het is allemaal in gang gezet en er is geen weg terug, jongelui, wat ik je brom. In de bio las ik ook dat een, een optreden van deze band een zeer bewegelijk avontuur is. Ze doen ook mee aan de Haarlemse pop Scene on tour. Ja, geweldig. En wat las ik verder? Ze zijn van plan om Haarlem over te nemen. Onder andere door middel van de Rob Akta Awards. Dat betekent dat we misbruikt worden. En dat is maar goed ook. Geef een applaus voor Reina! De derde uh, band van vanavond is ge geen onbekende voor ons, dat is Reino en achter Reino schuilt Erik. Uh, die was de laatste keer bij ons uh, geweest en dan was het akoestisch en nu, hier in het Patronaat, is het een uh, volledige bandsetting. Ja zeker, dat was gewoon een, uh, een soort uitprobeersel, gewoon ja. voor het eerst die nummers spelen, weet je, wel. Je, je schrijft gewoon zelf nummers en dan eerst akoestisch en nu met band ja. voor de tweede keer. Ja. Voor de tweede keer? Ja, met band dan. Ah, Oké, okay. uh, want jullie hebben al uh, een show gedaan, hè? Ja, bij uh, Popmania. Dat is ook een wedstrijd in Heergewaards. Dus dat, dat, dat is de eerste keer dat jullie... Hoe is het uh, spelen in, uh, in zo'n zaal als deze? In plaats van een, uh, ja, een kleine studio bij ons? Nou, natuurlijk heb je um, hier gewoon een publiek voor je staan. dat enthousiast is en dat is met een hele band. En dan jut je elkaar zo op dat het gewoon zo... En, je jut elkaar op. Ja, je wordt zo energiek allemaal. En, en dan, dan, dan ja, het is het natuurlijk hartstikke gaaf om dan dat met een publiek te delen. Uh, ga je er ook in, uh, in op als je dan speelt? Ja, absoluut. Ja. ga ik even naar de buurvrouw van, van, van, van Erik. Want ja, uh, ook bij ons geweest, maar dan in een andere hoedanigheid. Hoe, uh, hoe ben jij aan hem gekomen of is hij aan jou gekomen? Ja, uh, Erik die belde me op en... Uh... Toen vroeg hij of ik mee wou doen met zijn project. En dat leek me heel leuk. Ik had ook nog nooit uh, verder nu geen band die ik, uh, waar ik backings bij deed. Dus dat leek me heel leuk om te doen. En uh, ja, ik versterk hem een beetje. Was dat een beetje ook uh, omdat een vocaliste misschien ontbrak in het arrangement? Was dat dat ook? Nou ja, Erik doet alles zelf. En uh, de jongens doen een beetje backings erbij. Maar dat is ook vooral dubbelen, dus uh, soms doe ik een koortje erbij en soms doe ik ook gewoon dubbelen erbij. En ik doe ook nog wat effecten erbij, waardoor het dan nog hopelijk dikker klinkt. Dus ja. Uh, dan naar de drummen, want hoe belangrijk is de drummer, Jean? Ik denk dat de drummer heel belangrijk is. We spelen muziek waar de groove best wel een belangrijke rol heeft. Uh, en ik heb het voorrecht dat ik dat, uh, dat, ik dat bij Erik mag doen. Daarnaast mag ik ook heel veel energie geven, dat heb ik gelukkig altijd wel, dus... Uh, ja, dat is heel leuk om met inderdaad, wat Bono al zei, met iedereen op te gaan in die muziek. En alles geven wat je hebt. en Helemaal kapot aan het einde. En dan weet je dat het goed gegaan is. Zijn jullie ook een energieke band? Uh, ja, ik denk het wel. Ja? Uh, ik heb in ieder geval net uh, geprobeerd alles te geven. En volgens mij heeft de hele band dat wel gedaan. Dus ik heb wel... Uh... Het idee, zeker nou, als ik nu kijk hoe uitgeput ik ben, dat we toch wel een vrij energieke band zijn. Ja, ja dat denk ik wel. Ja, aan het woord Thomas. Ja. zal het er even bij zeggen, want anders dan weet je het Ja, niet. dat weet het ook allemaal niet natuurlijk. Nee, precies. Bassist ook overigens. Ja? En uh, ja, nou, ik vind het heel gaaf om hier aan mee te doen. Dus. Ja, wat, wat, wat vind jij in de ook aan? Nou ja, het is gewoon zeg maar, de soort combinatie tussen. Uh, ja, die hardere, zeg maar, hardere rock en die elektro elektronische muziek die gewoon voor heel veel energie zorgt. En ik vind het gewoon super gaaf om dat gewoon op het podium neer te zetten en dan ja. gewoon helemaal los te gaan. Er nee. it was, was een nummer, Looking for Something, hè? Yeah. That... Ja, ja, klopt. Ja, nee, dat Looking for Something, dat is eigenlijk waar het allemaal mee begonnen is. Dat is uh, een tijdje geleden had uh, Erik voor ook een soort Writers Camp-achtig iets, had hij een, uh, een nummer geschreven ja. samen met Luc ook. En dat uh, was Looking for Something. En het was in eerste instantie gewoon een best wel geproduceerd nummer. En dat is, nu hebben we nu eigenlijk helemaal omgetoverd tot een soort bandversie. En uh, ja, ik ben er wel tevreden mee eigenlijk. Ja, want hij uh, heeft het bij ons in de akoestische hoedanigheid gespeeld. Ja, dat, uh, dat weet ik. Ja. Dat was eigenlijk volgens mij de eerste keer dat hij het ook live deed, of niet? Wat dat die eerste keer? Ja. ja. Oh ja, ja, ja, heel kort, ja. Goed, en dan uh, naar, de, naar de rechterkant, uh, Luc, de, de, de man die de toetsen bedient. Maar, uh, ja, want, want jij uh, hebt ook een bepaalde rol in die ik, band. Ik, ik, ik, heb, uh, ik heb een rol uh, als producer uh, in de band. Dus gewoon uh, zorgen dat de arrangementen gewoon uh, een soort van aangevuld worden met elektronische elementen. Met de juiste hoeveelheid en de juiste intensiteit om de nummers te, te versterken, zeg maar. Uh, uh, je, je moet ook een beetje het overzicht bewaren. Ja, klopt. Ik heb een soort van de, de bird's eye view eigenlijk. Uh, over de... Over de over de overview. Ja. De helikopter. Ja, helikopter. Ik ben gewoon een helikopter. Ja, klopt. Goed, dan sluiten we het interview af. Want uh, Erik, want, uh, ja, je bent natuurlijk ook op het web uh, te vinden, neem ik aan. Ja, op uh, Facebook en Instagram uh, ben ik actief. En uh, er gaan zeer snel uh, dingen opkomen op YouTube en Soundcloud en Spotify, de hele mikmak. Maar daar zijn we nu uh, met Snow de snode plannetjes uh, druk mee bezig. Goed, dankjewel. Wow. Godverdomme, alweer zo'n fantastische band. En houd maar niet op vanavond, het regent, fantastische band. Jongens en meisjes, dames en heren, de derde band van vanavond heet de Leino! En tot zover het eerste gedeelte van deze Rob Acta Award. Uh, straks gaan wij natuurlijk verder met het uh, tweede gedeelte... maar uh, we hebben natuurlijk ook nog het uh, liggen van Marlène Asch... waar, zoals die EP heet, hier is Destroyed a Mountain... When I retreated from my burns What you fear then Has become real now 2013 verscheen Running Forward. Dit is dan de tweede EP die hij gemaakt heeft. Uh, niet zo lang geleden uitgebracht. Ik denk een week oud. Dat uh, is het uh, verhaal van deze EP. Uh, die ook min of meer een beetje in het teken staat... van uh, ja, het, de relatie die hij had met uh, zijn, uh, zijn geliefde uh, Atwa. Want uh, daar is dat, uh, de EP ook aan opgehangen. Uh, maar er zit natuurlijk een heel verhaal achter. We proberen hem natuurlijk hier uh, te strikken in, een, uh, in deze studio om daar natuurlijk het nodige over te gaan vertellen. Dus dat uh, gaat uh, gaat zeker nog gebeuren. Tot aan het nieuws. Deze Dakota met Aiken. Ja. Yeah. Het is wel leuk dat ik dat, uh, dat ik dat wil doen, maar dan moet ik natuurlijk wel uh, een beetje goed uh, uitgaan gaan timen, want anders dan heb ik zo direct een heel, heel klein gaatje nog uh, tot aan het nieuws. En ik denk dat dat niet helemaal de bedoeling is, dus we gaan hem nog eventjes uh, de vlak spoelen geven, dan gaan we hem nog een keer uh, eventjes uh, erbij halen. He? Want, uh, ja, dan? Uh, maar ze waren de afgelopen week nog uh, bij uh, Matthijs. van Nieuwkerk in De Wereld draai door. Ze hadden dus een vooruitziende geest in uh, dat uh, gedeelte van ons uh, programma wat ze uh, hebben verteld. Dus, hier is hij dan nog een keer. Tot aan het nieuws van 9 uur. Icon, de single dus van Daco.